Dit jaar zijn daarbij al meer dan 50 buitenlandse militairen om het leven gekomen. De NAVO heeft maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren... door bijvoorbeeld de Afghaanse recruten opnieuw te screenen. De politie in Den Haag is tevreden over de aanpak van overlast in de Schilderswijk. Een speciaal team dat criminele jongeren opspoort... heeft afgelopen week <coughs> pardon, 19 mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer inbraak, beroving, diefstal en brandstichting. Het speciale politieteam zegt dat een vaste kern jongeren verantwoordelijk is voor veel problemen in de wijk en andere jongeren aantrekt om mee te doen. Een man van 26 is zwaar gewond geraakt bij het vliegeren. De man uit Alteveen in Groningen was aan het vliegeren toen hij door een rukwind in de lucht werd getrokken. Ruim 20 meter verder viel de man vanaf een hoogte van 2 meter op de grond. Hij is met zwaar rugletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de vliegeraar gaat, is niet bekend.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 Ja, maar nu eerst de recensies. En deze keer niet alleen boeken, maar vandaag ook films. Aangeschoven zijn onze vaste boekenrecensent Hans Renders... publicist en directeur van het Biografie-instituut in Groningen. En we begroeten vandaag voor het eerst parooljournalist... en ook uh, historisch filmrecensent van het Historisch Nieuwsblad... Jos van den Burg. Heren, welkom. Uh, Jos van den Burg, maar even met de film beginnen bij, uh, voor deze keer. Um, wat is er op dit moment in de bioscoop te zien... waar we naartoe moeten of naartoe kunnen? Aan uh, historische films, films met een historisch verhaal. Waar we in ieder geval naartoe zouden moeten gaan, is Barbara. Dat is een uh, Oost-Duitse, of een, een Duitse film... maar speelt zich af in Oost-Duitsland in 1980. Als je, als je zegt Oost-Duitsland onder het communisme... dan hebben wij altijd zo'n idee van, oh, dat is een heel grauw land... en er hangt altijd kolendamp. En, uh, ja, dat was en toch dat, ook wel een beetje zo? Ja, maar er waren, het goede van deze film is dat het laat zien... dat het speelt zich af in een stralend, op een stralend platteland... Prachtig zonnige, zonnige landschappen, maar onder die, uh, onder die stralende werkelijkheid, onder die uh, façade zou je kunnen zeggen van normaliteit, daar zie je een, uh, een wereld waar iedereen iedereen in de gaten houdt en zich altijd moet afvragen, kan je iemand vertrouwen. De hoofdpersoon is een, uh, is, is een dertiger, een arts, een vrouwelijke arts, die naar een provinciestadje is verbannen omdat ze, ze werkte in Berlijn, maar ze heeft een uh, visum aangevraagd om naar het westen te gaan omdat haar vriend daar woont en dat wordt haar zeer kwalijk genomen en dan wordt ze voor straf, wordt ze verbannen naar een provinciestadje, komt ze daar. En dan merkt ze van ja, de, de, uh, het ziet er hier wel uh, eigenlijk uh, heel gezellig uit. Je voelt wel een soort van sociale controle en een onskend -ons sfeer in dat ziekenhuis. Maar ze heeft al heel snel in de gaten van: hey, die vriendelijke collega die, uh, die, die, die heel erg in mij geïnteresseerd is, is die nu echt in mij geïnteresseerd, of uh, uh, uh, heeft die, is dat een informant van de stasi? Dus dat soort vragen... Die, die, dus de, die, de film laat eindelijk zien dat zeg maar, de, de gemoedelijke sfeer... van een gewoon burgerlijk dorpje in Duitsland... dat die zelfs ook al verpest wordt. Of in ieder geval gewand, dat daar wantrouwen komt tussen zeg maar, het, het oude Duitsland. Dat, dat, dat ook het platteland is bedorven. Al, absoluut. Dat, daar gaat de film onder dat je zeg maar on, onder de, onder, eh, onder de façade van de normaliteit. Daar zie je echt van, ja, een, een hele andere wereld... waarin niemand te vertrouwen is. Waar je altijd moet afvragen. Altijd op je hoede moet zijn... En ja, dat is heel sterk gedaan. En, en het goede van die film is juist dat het zo die alledaagsheid laat zien. Er zijn mm -hmm. geen spectaculaire zaken of hele spectaculaire ontwikkelingen. Iedereen kent wel, denk ik, die film Das Leben der anderen. Ja, dat was natuurlijk echt een hele spannende, uh, thrillerachtige film. Over een stage-informant die, die zich gaat associëren of, of langzaam ge, ge, zich gaat afvragen: waar ben ik eigenlijk mee maar bezig? Ja, die maar zeg dan, maar goed wordt. Ja, ja die goed ja. wordt. En dat is natuurlijk ja. een, soort, een spectaculair verhaal. Maar hier zit: dit is echt, dit, is, dit raakt veel meer aan de alledaagse werkelijkheid, zeg maar. Waarin, waarin mensen dus ja, ja. gewoon hun leven leven, maar ondertussen constant op hun hoede zijn ja. en nooit weten: kan ik ja, mij ja, ja. afvragen. En voor de duidelijkheid: deze film is vooral het Filmhuizen-Circuit of is die ook een aantal bioscopen? Film? filmhuis ja. En als je naar de bioscoop gaat, is er dan nog iets waar je zegt, kunnen we ook naartoe? Ja, er is een, uh, die draait al iets langer, dat is Royal Affair. Gaat, uh, dat is een Deense film. Het goede van die film is, het is een, het is een uh, romantisch koningsdrama. Het speelt zich af tegen een, uh, een prachtige, of een, een hele intrigerende, intri intri interessante politieke achtergrond. Het is gebaseerd op het leven van, uh, of, een, of een fase in het leven van Christian de VII, de Deense koning. Die, ik geloof dat hij 19 was, toen werd hij koning, tot koning uh, uh, gekroond in. ...1768, iets in die buurt. En uh, hij, hij trouwde om dynastieke redenen met uh, een Engelse prinses, zijn nicht. Die was 15 jaar, die heette Claude Mathilde. Die werd dus vanuit Engeland naar Denemarken verscheept om met hem te trouwen. Nou, dat was een bar ongelukkig huwelijk want die Christian de Zeven, ...die had ze niet allemaal op een rijtje, die was mentaal niet helemaal in orde. En... Uh, dat, dat leidde dus tot, tot, tot, tot, tot hele vervelende situaties. En, en tot een hele ongelukkige Klaude Mathilde... die haar heil zocht bij de uh, hofarts. En dat was Johan Friedrich Struenssee. Dat was een Duitse hofarts. Maar die, had, die man die had zeer verlichte ideeën... en die kreeg steeds meer invloed aan dat hof. Dus uh, die op een gegeven moment in 1770... trok hij ongeveer alle macht naar zich toe. Maar omdat die man van die verlichte ideeën had, die probeerde die ook te realiseren. Daar dus, die, die heeft in één jaar tijd... Heeft iets van 1100 decreten doorgevoerd. Want die Christian de Zevende, die kon gewoon opzij geschoven worden. Die had toch nergens joeg van. Uh, en in die, die 1100 decreten... daar zaten hele belangrijke beslissingen. Zelfs afschaffing van censuur, afschaffing van... Uh, ja. ja, dat klinkt allemaal heel belangrijk. En ongetwijfeld ja. uitermate, dus allemaal waar gebeurt vermoed ik. Absoluut. Uh, levert dit een spannende film op? Het zit er vooral natuurlijk, denk ik, in die, in die relatie tussen die koning en zijn vrouw... en die vrouw die dan een minnaar aanschaft. Dat, dat, dat is eigenlijk het dat, verhaal. Is het dat is het romantische deel. Ja. Maar daarachter speelt natuurlijk dat, dat, dat grote verhaal dat Denemarken in die tijd... <kwijnt> zeg maar het eerste Europese land was... Wat de, waar de verlichtingsidealen enigszins in praktijk werden gebracht. Want wij denken altijd dat... dat, dat de Fransen, die denken oh. altijd dat zij... Met de Franse Revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap, dat ze voorop liepen. Ja. Maar in, in 1770 waren we het ook. dus waar... denken dat wij voorop liepen. Ja. Ja. Maar in 1770 waren de Denen dus al een. Uh, waar, waar, waar liepen de Denen dus voorop. Zij? Ze kregen ook een complimentje van Voltaire in die tijd. Ja. Die zei: Van Denemarken is het, uh, is het verlichte bastion in het duistere Europa. Ja. Goed, maar goede we... film afsluitend. Of? Hele goede film. Hele goede film. Goed, we komen, we komen straks nog met wat ander, uh, film, met een ander filmverhaal bij je terug. Laten we even naar de boeken gaan, Hans. Uh, er zijn niet alleen recente boeken, maar uh, de, de, de shortlist voor de geschiedenisprijs... die uh, de Maand van de Geschiedenis begint ja. deze week... en die aan het eind van de maand uh, wordt uitgereikt, die uh, is er ook. Uh, ze, ze, ben je het eens met de keuze? Nou ja, ik zou niet graag in de jury zitten, want nou. het zijn vijf zeer uh, interessante, uh, prachtig geschreven boeken. Dat hebben ze gemeenschappelijk. Ik zal ze okay. even heel kort uh, noemen. Het gaat oh. dus om de Lieberes Geschiedenisprijs. Op 27 oktober weten wij wie de winnaar is. Het eerste boek, of het eerste dat er zit... Is, is een willekeurig volgorde, is van Bart van der Boom... Wij weten niet van een lot. Dat gaat over de vraag, wist de gemiddelde Nederlander... wat er gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Joden? Dan is er een beroemde radioman, geheten Jos Palm. Die heeft een mooi boek geschreven over, uh, uh, dat onder de titel Moederkerk. Hoe kijkt iemand terug met een bepaalde politieke overtuiging nu... Of misschien in het recente nu, moet ik zeggen, op zijn jeugd in een katholieke uh, omgeving. Dan Jan-Willem Stutje, biografie van Ferdinand Domina Nieuwenhuis. Uh, dan uh, Henk Wesseling, een biografie van Charles de Gaulle. En als laatste boek Peter Raadst, ontdekking van de middeleeuwen, geschiedenis van een illusie. Stel nu dat jullie aan mij zouden vragen, wie moet nu die prijs winnen? Ja, dat ja. zou ik heel graag aan jou vragen. Ja. dat, dat Jos, weet ik eigenlijk dat niet. Ik dat dat wilde ik eh, graag weten. Ja. Uh, dan zou ik zeggen, ze, ze moeten alle vijf de prijs krijgen, maar met het mes op de keel uh, uh, uh, zou ik dan uh, zeggen: kijk, Charles de Gaulle... Prachtig geschreven boek, maar Westeling moet een uivere prijs krijgen. Want er zit niet zo heel veel eigen onderzoek achter. Bart van den Boom, heel mooi boek. Belangrijk boek, standaardwerk. Uh, maar Bart schrijft nog wel eens een mooi boek. Uh, uh, nou, laat ik niet het hele rijtje afgaan. Moederkerk is natuurlijk een geweldig boek. Maar ik zou het, omdat het zo'n bijzonder origineel boek is... toch aan Peter Raads geven met de ontdekking van de middeleeuwen. Waarom? omdat het niet alleen ons heel veel informatie verschaft over de, de middeleeuwen... maar het is zo origineel, omdat hij, Raans, heeft gezegd... ik wil eens gaan uitzoeken wat ons beeld is van de middeleeuwen... ontstaan in de 18e en 19e eeuw. Het is een soort reactie op de moderniteit... De ja. angst voor de moderniteit voedt de vereering van de middeleeuwen. Ja, en dan ja. vooral wat we dan noemen het historisme. Wat iedereen daar nu als een soort uh, uh, uh, dineren à la carte... Uh, voor zijn eigen gewin, gevoeg, uh, vandaan haalt. Je weet, de katholieken die doen iets heel anders met de middeleeuwen... als de, als de protestanten. Nou, ieder voor elk wat uh, wil. Nou, dat doet hij niet alleen heel erg origineel en geleerd. Maar het is ook nog... Een good read. Hm. Het is een geweldig ja. boek. Dus dat zou ik in mijn bescheiden zou opvatting zou ja. ik zien. Interessante, okay. ja. interessante tip. Ja, goed. En, uh, Zullen we <laughs> helemaal niet ondenkbaar. Ja. Zullen we naar de recente boeken gaan? Ja. Uh, volgens mij ligt boven op het stapeltje van jou ligt uh, Janine, La Janine Jager. Met... Ja. Nou, een verrassend boek. Het is een biografie van Wilhelmina Triesman. Ik neem aan dat jullie er ook nooit van hadden gehoord. Het gekke is, Janine Jager had daar een paar jaar geleden... ook nog nooit van gehoord. Janine Jager, dus de biograaf, is op een gegeven moment gevraagd... om betrokken te raken bij de uitgave van uh, het, het driedelige uh, standaardwerk van Nicolaas Witsen. De 17e-eeuwse burgemeester, maar ook reisonderzoeker. Uh, dus burgemeester van Amsterdam, en reisonderzoeker... Ja. die veel naar Rusland ging. Wat was het geval? Die schreef daar een driedelige standaardwerk over... En dat heeft uh, letterlijk eeuwenlang als een soort van geheimtype, als een voetgroebe gediend voor mensen die geïnteresseerd waren in Rusland, want het was nooit vertaald. In de jaren twintig was er een Rotterdams meisje, die werkte bij het modehuis Schreuder in Rotterdam, die raakte verliefd op een Rus, op een zeeman, die boten lagen daar. Zij was nogal communistisch aangehouden. en om een lang verhaal kort te maken, plotseling woonde zij in Moskou. Uh, sterker, zij uh, verhuisde naar Leningrad. Daar bouwde zij een bestaan op. Uh, ze was uh, in principe ongeschoold, maar zij is langzamerhand is zij begonnen aan die vertaling van dat driedelige werk van Witse. Uh, uh, en dat werk uh, daar begon ze eind jaren 30 uh, mee. Dat was begin jaren 50 klaar. Zij is pas in de jaren 80 overleden. Maar het is haar nooit gelukt om het boek uit te geven. Nu komt Janine eh, Jager, dus de biograaf. Die heeft ervoor gezorgd dat dit driedelige standaardwerk in 2010 aan Eberhard van der Laan, de opvolger van Wietse, aangeboden kon worden. En zij is, is zich dus heel erg gaan interesseren. Wie is de vertaalster eigenlijk? Nou, dat is dus deze Willemina eh, Triesman. En daar heeft zij een boek over geschreven. Ja, wat ongelooflijk eh, spannend, eh, dramatisch, maar ook zeer informatief is. Dus we hadden het net even over, eh, over Rusland en ja. over, het, ja. over het communisme en lening gehad. Wij zien door, het, door de ogen vanuit de belevenissen van een Nederlandse vrouw al die dingen waar we al vaak van hebben gehoord. Dat dus stalinistische de, Rusland. De, de showprocessen. Zij is getrouwd geweest twee keer met, eerst met een vrij onbekende daarna met een bekende etnoloog. Uh, die werden dan weer uh, uh, naar Siberië afgevoerd. Zij is met een dochter, heeft ze zeven jaar rondgereisd. Nou alles, op een gegeven moment alle ellende heeft ze, alle meegemaakt. Ellende heeft ze meegemaakt. Maar je ziet, je, je voelt die bureaucratie die onder haar huid zat, want zij moest natuurlijk wel, want zij wilde nog een keer Nederland bezoeken. Ze hm. moesten wel rustig houden. In 1970 of 48, leek dat allemaal een beetje rond te zijn, zou ze voor het eerst weer naar Nederland gaan, gewoon op bezoek, zij kon ook niet geloven, het is het overhaal. verhaal dat ze dat niet zouden toestaan, zijn die zo ja, bijna vaderlandslievend. Dat, dat, dat communiste idealisme had dat nog steeds. Had ze nog steeds. Ondanks wat uh, ze zij, allemaal ja, ja, Zij is teruggekomen uit, uh, uit de Ural, na naar dat Leningrad uh, zo'n beetje plat is gegooid. Zij woonde daar uh, jarenlang met, uh, twee, uh, met haar dochter, maar ook drie mensen die ze niet eens kende. Ieder in een hoek. Van de Kamer, een kamer van 14, vierkante meter. Nou, je, je kunt je enigszins voorstellen wat voor uh, karakter zij moet hebben gehad om dat allemaal te doorstaan. En toen bleek, ik zal het niet helemaal, maar de bureaucratie stond haar dat niet uh, toe. Nou, dat staat allemaal in het boek. En uiteindelijk is in de jaren 80 is het toch. Uh, naar Nederland toegekomen. En wat bleek. Het viel haar een beetje tegen. Ze kon zich eigenlijk niet voorstellen. dat die Provis. Want ze, ik zeg ja, het dacht me ze iets eerder. dat die Provis niet gewoon. Uh, door, de, uh, door de politie of door de burgemeester wat in de stand Ze had gewoon hadden, geleerd wat orde en gezag is. Ja, ze liep naar Rotterdam en zag daar een etalage ja. van een sekswinkel. Ja, dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Uh, enfin, het is ja. een heel verrassend. en mooi geschreven boek. Goed, we gaan nog even naar een ander boek. Ja. En Waarom? dat is uh, Laura Stenkaten, portret van een socialistisch journalist... geschreven ja. door Ayold de Groot, uitgegeven door Bert Bakker. Ja. Um, ja. Kleine sympathieke biografie, lijkt mij. Ja, nou, dat is precies waar ik mee wilde eindigen. Ja. <laughs> um, uh, kijk, Laurens de Kater moet even zeggen... voor degenen die hem nog kenden... Ja, VTO-luisteraars uh, van vroeger waarschijnlijk ook zijn ja. stem, Want Nou, Hij, is, hij was ja. vooral bekend omdat hij een soort uh, uh, mythe had... Uh, omdat hij hoofdredacteur was van de krant die niemand las. De Friese koerier. Ja. Dus daar kon iedereen van zeggen. Maarten van Amerongen vond dat geweldig. Jan Blokker vond het geweldig om te zeggen... dat is de beste socialistische krant van Nederland. Hij had 20.000 abonnees en Laurens de Kater was daar hoofdredacteur van. Maar hij was uh, uh, uh, vooral ook bekend omdat hij, uh, nou, jij zegt dat al, een soort stem, een bronzen klok had. Hij werkte bij de VPRO als hoofddirecteur ja. van uh, de Friese Koerier. Hij had een kolom in Haagse post en hij werkte bij het Vara praatprogramma bij ons. Dus dan gingen ze gewoon bij mensen thuis uh, dat het eerste praatprogramma zou zijn. Dus dat deed hij allemaal fantastisch en hij steeg werkelijk tot. Uh, nationale Roem. Hij leek ook een beetje op Domlaan Nieuwenhuis... met zijn baard dus ja. mythische uh, uitstraling. Toen hij uh, in het partijbestuur van de PvdA werd gekozen. En hier begint het heel interessant te worden, want hij sloot zich aan bij Nieuw-Links. Dus tien ja. of Rood. Uh, Mensen van Hans de, van de, de Doel. De, de van de, protestbeweging van de binnen de Partij van de Aarde. Ja, Van de Zam ja. niet te vergeten, ja. die wilde dat de PvdA een ruk naar links moest maken. En dat die ja. den Ul uh, uh, zich niet te veel op het economisch beleid moest uh, richten. Maar en zweng naar links maken. Dus daar werd hij echt wereldberoemd in Nederland mee. Maar hij zat er nog maar nauwelijks. Het Maagdenhuis werd bezet. En dan zei ja, god, dat, dat, dat begon niet anders over te denken. Dus hij werd het, een van de felste criticasters van Tino Verroot. In uh, uh, Friesland, waar hij een grote naam had als hoofddirecteur. Uh, vooral omdat hij zo'n uh, tolerante en open en transparante leider en hoofddirecteur was... begon hij in het geheim en in het geniep in zijn eentje... begon hij de fusiebespreking met de concurrent, met wie anders, hè, ja. met de, de Leeuwarden Courant. En hij heeft in zijn eentje geregeld dat die, uh, die Friese courier... hij kon waarschijnlijk ja. ook niet anders, maar <laughs> dat hij de stap maakte naar de Leeuwarden Courant. Nou, ja. allemaal mooi. Waarom is dit inderdaad een kleine, maar zeer sympathieke biografie? Er zit ook nog een onthulling in. De onthulling is dat uh, uh, Langersten Kaat in 1943 rechten studeerde. Nou, ook al eerder, maar ik beperk me ja. even tot 1943. En daarom werd hem de loyaliteitsverklaring voorgelegd. Nou, En die heeft hij getekend. Nou is dat nou niet meteen een oorlogsmisdaad? Maar in Utrecht betekende dat nog wat meer dan in andere steden. Want in Utrecht is het percentage studenten wat tekenen het laagst van allemaal. Hij vond dat zelf ook een schandvlek waarschijnlijk. En om dat nou te... Maskeer, heeft hij zijn studie later nooit voortgezet... waardoor dat wel in de diep in Utrechtse archieven is bewaard gebleven... maar nooit in het zuiveringsarchief terecht is te gekomen. Dus dat is echt een geheim. Je zou je kunnen afvragen, dus dat is mooi dat de biograaf dat ja. heeft... Uh, maar je zou je wel kunnen afvragen of je daar niet iets meer mee had kunnen doen. Want als uh, uh, politicus, hij is, is nooit Kamerlid geweest... maar wel partijbestuurder ja. en hoofddirecteur. hebben we de drie van Breda gehad, de kwestie Aantjes... heeft hij zich daar ongemakkelijk doorgevoelt. Ja. Een kleine, maar sympathieke beer. Goed, laten we van de boeken weer even naar de films gaan. Dat hadden we net aangekondigd. Jos, eh, films eh, die wil jij graag ook bespreken... die niet in de bioscoop te zien zijn, maar in het museum. Ja, waar, de, waar denken jullie aan als ik zeg... bedriegelijk, begeerd, dodelijk in de liefde? Melon Monroe of zo, weet ik veel. <laughs> Cleopatra. Althans, daar dacht men aan in de, de makers van de film... Serpent of the Nile in 1953. Een Hollywoodfilm. Uh, en dat is één uit die film zijn fragmenten te zien in een tentoonstelling die nog er, die, die er moet beginnen. Die begint 13 oktober in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en die heet Het Egypte van Hollywood. Dat is een erg, dat is een erg grappige, leuke tentoonstelling omdat hij gaat over beeldvorming. Hoe wordt het oude Egypte in Hollywoodfilms afgeschilderd in de loop van uh, bijna een eeuw filmgeschiedenis? Uh, het eerste filmpje uh, over Cleopatra bijvoorbeeld werd al gemaakt in 1899 door, uh, door, door uh, de Frans filmmaker Millier. Maar zit, het gaat dus verder en, en de nadruk valt dan op de grote Hollywoodfilms. En dat is, wat je dan ziet is heel grappig. Cleopatra is natuurlijk maar één, één aspect van dat oude Egypte mm -hmm. wat in die films terugkomt. Want het gaat ook over mummies en piramides en, en het gaat er natuurlijk over van wat, wat voor beeld geven die films... En hoe zat het in de werkelijkheid? Nou, daar gaat die tentoonstelling over. Maar het grappige van Cleopatra, dat is, is, daar kan je heel goed aan zien hoe, hoe... Ja, het is een cliché, maar hoe historische films altijd meer zeggen... over de tijd waarin ze gemaakt zijn dan over het onderwerp waarover ze gaan. Het is een cliché, maar het klopt in dit geval perfect. Deze film zegt meer over de jaren 50 dan over Egypte. In die, in die film ja. Serpent of the Nile uit 1953, ja. hoogtijdagen van Doris Day... toen werd het niet de prijs gesteld aan de vrouw... Echt een, uh, uh, ambities had. En zeker niet in de politieke sfeer. Dus de, de Cleopatra in die film. die wordt afgeschilderd als een soort bitch. Een fake. Ja, ja, ja. uh, die uit is op politieke macht. En ze is natuurlijk een fan van uh, Maar wat haar het meest wordt aangereikt. is dat ze zelf politieke ambities heeft. Want dat wordt een vrouw niet geacht te hebben. Dan zie je tien jaar later. in 1963. de Cleopatra-film. Cleopatra met uh, uh, Richard Burton en. Uh, uh, Liz Taylor. Uh, Liz Taylor. Ja, en dan, dan zie je ineens een heel, heel ander soort Cleopatra. Want dan zie je een dame die, uh, een, een, grand, een grand dame die uh, wel een fan vertaal is, maar die, uh, die niet wordt aangerekend dat ze politiek is. Ze heeft daar nou helemaal geen politieke ambities, want mm -hmm. dan ligt de nadruk gewoon op, op, op, de, op het romantische aspect, zeg maar, op, hè, op haar relatie met Marcus Antonius. Uh, nou, zo gaat dat verder. En het, het gek is Cleopatra. Die, heeft altijd heeft filmmakers altijd tot verbeelding. Dus er is bijvoorbeeld ook ook in de seksfilmindustrie is Cleopatra ook terechtgekomen. Dus we hebben bijvoorbeeld ook films als Cleopatra Sadistica en Cleopatra The Legend of Eros. Goed, en fragment, al... sorry, nog ja. één. die ja. fragmenten zijn niet te zien, want de film is toegankelijk. of de tentoonstelling is toegankelijk voor alle leeftijd. Hans wil nog één ding zeggen. Dat mag ja. nog net even Hans. Ja. heel kort. Ja. Ja. Ja. James Bond <laughs> is er ontzettend saai bij. Er is een boek verschenen van Ben McIntyre. We hebben het hier eerder over deze man gehad, omdat hij het boek schreef uh, uh, Operatie Mindset. En er is nu een uh, roman, nee een roman, huh. een uh, boek vertaald wat leest als een roman over een dubbelspion die voor de Duitsers werkt onder de codenaam Fritz en voor de Britse MI5 onder de naam Zigzag. Goed, en hier moeten we het echt bij laten. Ik, ik zou nog moeten zeggen, 13 oktober is geloof ik... in Leiden dit tentoonstelling te zien. Uh, maar wij gaan nu, uh, en verder is alles terug te zien... op onze website, uh, de informatie... www.geschiedenis24.nl-ovt. En wij gaan nu naar het spoor terug met deel 2... van een driedelige serie over het VOC-schip de Amstelveen... dat zong voor de kust van Oman. Vorige week heeft u kunnen horen hoe die laatste reis verliep. En vandaag gaat het over de 30 overlevenden... die aanspoelden op het strand aan de kust... Uh, en hun weg zochten. Samenstelling Gilles Frenken. Op 7 augustus 1763 verging het VOC-schip Amstelveen... voor de kust van Oman. 75 bemanningsleden verdronken, 30 spoelden aan op de kust en overleefde de ramp. Onder hen bevond zich derde stuurman Cornelis Eijks. Hij reconstrueerde de gebeurtenissen van de scheepsramp... en schreef die op in een dagboek dat in 1766 werd gepubliceerd. Het scheepswrak moet op de zeebodem liggen. De lading, vooral suiker en specerijen, loste op in zee. Een klein deel van de voedselvoorraden aan boord spoelde aan op het strand. Nu, bijna 250 jaar later... is de tekst van Eijks bewerkt... en toegelicht door publicist Klaas Doornbosch. Ze waren met z'n dertig en ze moesten een vuurtje maken, door, zoals hij beschrijft, op de manier waarop indianen dat doen. Met twee stokjes, door de wrijvingswarmte, ontstaat dan de mogelijkheid om met droge houtschilvers vuur te krijgen. Hier staat het. Vervolgens, terwijl wij nog geen vuur hadden, verzochten wij hetzelfde op de indianen manier te krijgen. Welke twee stukjes hout zo lang op elkaar te wrijven, totdat die zelf door de hitte uit de wrijving ontstaande, ontfonken. Hetgene ons gelukte. De schipbreukelingen verbleven enkele dagen op het strand om aan te sterken. Cornelis Eijks beschrijft hoe hij en enkele lotgenoten... ter oriëntatie wat inspectietochten maakten. Ze troffen niets dan zand en rotsen aan. Ze bevonden zich dus aan de rand van de woestijn van het Arabisch Schiereiland... Ze waren heel ver af van de dichtstbijzijnde stad of haven. Ze hadden dus geen idee van het land waar zij waren aangespoeld. In zijn verslag heeft hij precies het, het scheepsjournaal van de betreffende rampdag geschreven. maar geen enkele veronderstelling over waar zij zouden zijn. Toch wisten ze na één, twee dagen haast zeker waar ze waren. Hoe wist hij dat dan? Nou, kijk, het was op een stuk strand dat van oost naar west liep. Terwijl die kust van zuidwest naar noordoost loopt. Ja, met natuurlijk nogal wat bochten. Dus er zijn niet zo gek veel stukken die van oost naar west zijn. Zijn hypothese was... Of ik moet zeggen, hun hypothese was... Hij heeft die tocht in dat eerste stadium samen met de ook geredde bootsman Daalberg, Jonas Daalberg uit Hamburg, eh, doorgesproken. En die twee hebben samen geconcludeerd tijdens een wandeling in de buurt van eh, het Wrak dat ze eigenlijk waarschijnlijk op Kaap Mataraka waren gestrand en als ze in noordoostelijke richting zouden lopen, na een paar dagen wel weer bij de zee zouden komen en dan door in noordoostelijke richting door te gaan vanzelf in, in had zouden aankomen, Niet beseffende dat het zo'n verschrikkelijke lange tocht zou worden. Het is heel mooi hier. De zee is gaan liggen. Vannacht was het nog stormachtig, maar nu is het heel kalm. En als je hier zwemt, zie je de meest prachtige vissen onder water. Koraal en eigenlijk heel idyllisch. Het strand zelf is heel uit zand... Heel aangenaam, maar uh, zodra je dat strand afloopt, dan loop je over een rotsachtige bodem. Veel steentjes, uh, pijnlijk voor blote voeten. En ook uh, pijnlijk is dat toen in augustus, toen uh, IJks uh, aanspoelde, toen was het hier 50 tot 55 graden overdag. En als je hier met blote voeten moet lopen, dat is zeer pijnlijk. En uh, IJks beschrijft dat ook in zijn dagboek. Wij weerden op die dag, alles sterk door de brandende zon geroosterd. Ook kregen wij door het gaan op de rotsen en klippen pijnlijke kwetsuren... aan de onderkant van onze voeten, zodat we bijna niet meer voort konden gaan. Zij laten dan op die eerste dag iemand achter. Ja. Is hij daar smartelijk over? Ja, in die tijd zagen ze dat toch als een, als een ingreep van hoge hand. Er was ook geen andere mogelijkheid. Je kunt achterblijvers niet op je nek nemen. Dus hij is daar gebleven. Wat er met de man gebeurd is, weten we dus niet. Als je het leest, denk je van ja, die is daar gestorven. Maar van wat er verder in het verhaal verteld is... is het ook best mogelijk dat hij op een gegeven moment gevonden is... Uh, weer wat eten en drinken heeft gekregen... Van de Bedouinen, van de plaatselijke bevolking. En gewoon als slaaf is gebruikt verder in dus zijn verdere leven. Zondag de 14e vervolgden wij wederom onze mars. En toen bleef een matroos van ons volk op de weg leggen. Zeggende dat hij liever wilde sterven waar hij nu was. Omdat hij geen uitkomst meer zag. En zonder eten en drinken niet konden leven. Wij gingen toen, nog 27 personen sterk. Voort. Want de eerste twee weken dat zij daar gelopen hebben en ongeveer 200 kilometer naar het noorden hadden afgelegd, zijn ze geen enkel dorp, geen enkele bewoning, geen, alleen, maar, alleen maar af en toe een, een groep beduïnen tegengekomen. Cornelis Eiksen en zijn mannen die moesten elke dag op hun tocht door de woestijn voedsel zien te vinden en misschien hebben ze net als deze geiten en schapen eh, gras gegeten of eh, dat kleine beetje groen dat hier tussen de stenen groeit. Ze kwamen niet veel levende wezens tegen. Eijks beschrijft de ontmoetingen met eh, de Bedouinen, soms gezeten op een kameel. Soms waren die ontmoetingen buitengewoon onvriendelijk en soms eh, kregen ze voedsel aangeboden. Maar onze groep van dertig was zo berooid en had niks. Die kwamen dus in botsing met die Bedouinen. En dat boek beschrijft dus hoe dat elke keer tot gevechten heeft geleid... met die plaatselijke bevolking. Naast onze ondergang begaven wij ons te rust. Ziende elkanderen met betroefde ogen aan. Klagende wegens honger, dorst en stijfheid van ledematen. We deden een verzuchting tot een heren om een uitkomst... Toen zagen wij zeven kamelen, waarop negen manspersonen zaten... welke alle zingend hunne speren omhoog in de lucht wierpen... en diezelfde wederom vingen. Voorts kwamen zij met blanke dolken in hunne vuisten op ons af... zich gelatende alsof zij ons levend wilden opeten. Ze sprongen eindelijk van hunne kamelen af en liepen op ons toe. Zij kapten woedend naar ons en wierpen met stenen... Daarop grepen ook wij stenen en wierpen daarmede zo hevig als wij konden. En daardoor dreven wij hen op de vlucht. Echter, wederom terugkerend, gooiden zij met een steen een gat terzijde van mijn oog. Eén van de matrozen kreeg een snee van een dolk in zijn hals. Wij omwonden diezelfde met een doek. Door de goedheid des heren dreven wij hen op de vlucht... En zij lieten ons die nacht met rust. Zij zochten dus naar water. En vanaf het begin was het zo dat ze dat niet konden vinden... Af en toe lukte het hen om in die bergachtige terreinen een klein poeltje te vinden waar ze dus wat water konden. En dat waren dus momenten waarop ze dus heel dankbaar waren naar hogere machten die hen dan toch maar weer gered hadden van de verdorstingsdood. Naarmate zij verder kwamen naar het noorden had je een meer gesettelde bevolking. Die hoefde niet urenlang op een kameel met een genaaide geitenzak eh, water aan te slepen van verre. En je moet je voorstellen, water voor dertig dorstige mensen... dat is niet aan te slepen door een paar Bedouinen. Ik denk dat die Europeanen zich nauwelijks hebben kunnen voorstellen... hoe schaars water in de woestijn is. Dus die hebben ook de waarde van dat water niet goed kunnen inschatten. En dat geeft dan conflicten. In Muscat, de hoofdstad van Oman, woont Corien Hoek... Ze is cultureel antropoloog en deed onderzoek bij de Bedouinen in de woestijn. In zijn logboek laat hij zien dat die ontmoetingen niet makkelijk verlopen. Dat wijt hij deels ook aan het feit dat ze toch een grote overmacht hebben. Zij komen met 30 mensen aan en dan komen ze zes Bedouinen tegen. Ze vragen dan om eten en drinken, maar kunnen zich eigenlijk nauwelijks verstaanbaar maken. De taal spreken ze niet. Dus dat is niet altijd een makkelijke ontmoeting. Assalamu alaikum. Waalaikum. Ja, Je You speak English? No. No? Sorry. Speak Aaron? No. Hij spreekt dus geen Engels. En ik geen Arabisch. Het lijkt me destijds voor Cornelis X en zijn mannen... ook buitengewoon moeilijk om te communiceren met die Bedouinen... Maar misschien was hun nood zo hoog en zo duidelijk wat ze nodig hadden: water en voedsel, dat die communicatie desalniettemin goed ging. Er komen een paar jongetjes bij me staan met houten zwaarden. Ze spelen dus een soort ongastvrije verwelkoming van gasten na. Oké. Okay. En de, de meneer met zijn baardje vraagt dan mij of ik de imam wil zien. Nou, dat wil ik wel. Hij wijst naar de moskee. De kinderen hollen weg met hun houten zwaarden of hun houten geweren. En wij lopen hier naar deze schitterende moskee. Is dit imam. Imam. Toch kun je zeggen dat ze dit overleefd hebben en toch uh, bijna aan het allemaal. eind bijna allemaal overleefd hebben. Dat ze beslist hulp onderweg gekregen hebben van de mensen. En uh, die hebben hen absoluut opgenomen en verzorgd en eten en drinken geven daar waar dat mogelijk was. Het is zo dat zij toch als principe hebben, komen er vreemden in ons gebied. Dan zijn we verplicht om ze tenminste drie dagen eten en overnachting zelfs te geven. Zonder vragen te stellen. Maar daarna wordt de bezoeker dan ook wel weer geacht om verder te gaan. Omdat dat natuurlijk nooit een, een overdaad aan eten of drinken is in de woestijn. Professor Klaas Doornbos heeft het dagboek van Cornelis Eijks... hertaald en toegelicht. Doornbos heeft de vijandige ontmoetingen met de Bedouinen beschreven... maar ook hoe Eijks en zijn lotgenoten... door de plaatselijke bevolking zijn geholpen. Ze zijn dus in kleine plukjes verder gegaan... omdat ze dachten dat het is makkelijker is om van de bevolking... wat eten en drinken los te krijgen wanneer wij in kleine groepjes gaan. Dat is aardig gelukt, moet ik zeggen. Die strategieverandering heeft wel geholpen... Ze hebben het op het goede moment gedaan. Hadden ze dat eerder gedaan, dan denk ik dat ze dus in de confrontaties met die Bedouinen in het zuiden... dat ze daar niet zo makkelijk doorgekomen zouden zijn. Maar um, omdat dat gebeurde in de fase waarin ze kennis maakten met bevolkingen die het iets beter hadden... die meer vis hadden, die water hadden, ging het beter. Zit? Chilet. je? wordt nou uitgenodigd om even wat te gaan drinken of eten... Leuk, dat is dus die gastvrijheid die Cornelis Eijks ook heeft meegemaakt. De imam die schopt zijn slof zo uit. We gaan hier een kleine ruimte in. En hier in het midden van deze ruimte een mooi kleed. En daarop een, een blad met allemaal fruit in een schaal. En de koster die snijdt het fruit. En ik zie een thermoskan met koffie. En verder het belangrijkste, een hele grote schaal met dadels. Tammer, zei Cornelis Eijks. zo shukran. Shukran, maar Dinsdag de 30ste gingen wij met het aanbreken van de duikenraad wederom op weg. Toch werden onderweg ze aangehouden en gefouilleerd. Uiteindelijk ontmoeten wij vier manspersonen die een aantal schone vissen hadden gevangen. Wij vragen hen om wat te eten. Zij wezen ons met hen mede te moeten gaan hetwelk wij gehoorzaamden. Toen we bij hun hutjes aankwamen, toonden hun vrouwen een groot medelijden met ons. En gaven ons wat spijzen. Ze gaven ons zoveel geroosterde vis. Tammer, dat zijn dadels, en water als wij lusten. Zelf hadden zij hun vermaak in ons te zien eten omdat wij zo smakelijk aten, wij schepten daarentegen ons vermaak erin dat zij onze spijzen zo gulhartig gaven. Um, I would like to ask you, you are not anthropologist? That's right. Yeah, I studied anthropology at Cambridge University in the UK. In Muscat, de hoofdstad van Omaan, ontmoet ik de antropoloog Salah Al Mazaroy. Hij studeerde in Cambridge in Engeland. Masaroy bestudeerde jarenlang de Bedouine-cultuur... in de woestijn in het zuidelijk deel van Oman. In iedere cultuur zou toen de tijd iemand... die er geheel anders uitziet en aanspoelde aan het strand... worden beschouwd als een alien, een bijna buitenaards wezen, een vreemdeling. Kan je je voorstellen als er een Maasai-krijger uit Kenia in het Amsterdam rond het jaar 1700 zou rondlopen. Dat was interessant geweest voor mensen als Rembrandt of Van Gogh. Die waren kunstenaars. Maar een gewone Hollander destijds zou gechoqueerd geweest zijn. Dus een groep van kerels met blauwe ogen, blond haar... en bijna naakt op het strand van Ras Madraka... moet flink hebben gechoqueerd... Je verwacht dan vijandschap, vijandigheid. Maar gek genoeg waren de Bedouinen niet zo vijandig, want hun cultuur is gastvrij. Bovendien, die kerels, die schipbreukelingen, hadden helemaal niets van waarde bij zich. Dus die Bedouinen vonden het helemaal niet interessant om hen aan te vallen. geen om te op een gegeven moment was het zo dat het was snik en snik heet. En toen was er een plek en dan maakten ze hem duidelijk... als je dus dan met die vrouw meegaat... dan die zal je naar een bron brengen en daar kun je drinken. Vrijdag den 2 september vertrokken wij met het aanbreken van den dag. Toen we bij enige hutjes kwamen, bedelden wij om wat eten en drinken. Maar kregen het niet. Een oude vrouw zeide ons naar een waterput te brengen. Dus gingen wij met haar mede. Toen we wilden vertrekken... zei de boodsman dat hij niet meer de kracht had om voort te gaan... en dat hij een dag of drie al daar wilde blijven liggen... om te zien of het met zijn verbrand lichaam iets betere wilde. Wij gingen met de gemelde vrouw voort naar die waterput. Hetgeen ons zeer moeilijk viel, omdat het ver lopen was... en wij door hete zanden moesten gaan. Toch het ergste was... Dat wij door jongens en meisjes achtervolgd werden, dewelke ons met stenen bekogelden en plaagden. Om elf of twaalf uur kwamen wij bij de put waar een manspersoon zat. De jongens en meisjes wezen dat hij ons het hoofd afkappen zouden. Evenwel nadat deze ons had ondervraagd en gevisiteerd, gefouilleerd, deed hij zulks niet, maar gaf ons een dronk water. Wij wilden toen terug naar de Bootsman gaan. Maar omdat het zo smoorheet heet was, vreesden wij die weg terug vanwege het brandende zand. En ook omdat wij onderweg zo slecht behandeld waren. Maar het was zo heet dat iks kon niet dezelfde weg terug. En hij had dus mensen achtergelaten die dan op eigen gelegenheid maar door moesten gaan. Want het was op plaats ieder voor zich. Ik denk dat hij toen ook in een soort... Trans heeft doorgelopen en niet meer helemaal helder, niet meer helemaal gecontroleerd reageerde, maar heeft het wel gehaald uiteindelijk. Gas al had was 250 jaar geleden al een plaatsje en uh, nu nog steeds. Het is een groot dorp, misschien 5000 inwoners. Het heeft nauwelijks een haventje. Er liggen wat kleine bootjes voor de kust. En uh, er is hier een heel groot fort. Een fort, nou, zeker 500 jaar oud. De vlag van Oman, vier in top. Het aardige is dat je hier langs de kust heel veel nieuwbouw ziet. En dat is niet verwonderlijk, want dit land is sinds een jaar of 30, 40... bijzonder rijk geworden door de olieinkomsten. En dus ook in het dorp zie je nieuwbouw. En wel hele mooie villa's. Je zou zeggen, wie veel geld heeft, wie wil er nou hier in zo'n klein dorp wonen. Maar dat zijn vaak Omani's, die ook een, een groot huis en werk in de stad hebben, in Muscat. En dan hier, in de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan komen... een mooi huis laten neerzetten voor hun ouders of voor henzelf wanneer ze hier het weekend zijn. Alle nieuwe huizen zijn hier fris geschilderd... Lichtgeel, lichtoranje. Soms met uh, nog wat oriëntaalse ornamenten, met kantelen. En uh, behoorlijk groot, twee, drie verdiepingen. Je kan zien dat hier een uh, grote rijkdom is gekomen. Elders zie je nog wel hele kleine nederzettingen. Of uh, een enkel vissershuisje. En dat is dan weer buitengewoon armoedig. Die mensen wonen echt in hutjes aan het strand. Soms zie je er kippen, geiten, honden... Katten, een één of twee auto's, was aan de waslijn. Vroeger waren deze mensen buitengewoon arm, dan hadden ze alleen een ezel. Maar tegenwoordig hebben veel vissers of herders ook een four-wheel drive, waarmee ze zich hier prima kunnen verplaatsen door de woestijn of helemaal naar een muskat kunnen rijden. Na vier weken lopen in de woestijn kwamen Cornelis Eijks en twee matrozen aan in het vissersplaatsje Had, nu Ras Al Had geheten. Ze hadden ruim 500 kilometer op blote voeten door de woestijn afgelegd. Ze troffen er enkele andere schipreukelingen van de Amstelveen aan... die ieder op hun manier naar dit dorp toe waren gelopen. Hier ontmoetten ze ook een handelaar in koeienhuiden en koffie. Deze handelaar had een boot en wilde de schipreukelingen... naar het ongeveer 200 kilometer verderop gelegen Muscat brengen. Die schipper heeft ervoor gezorgd dat uh, zijn zoon, dat ploegje van zeven, negen mensen... dat daar uh, was gearriveerd, uh, naar Muscat heeft uh, gebracht. Maar in Muscat werden zij opgevangen... door een uh, plaatselijke agent van de VOC. Daar vonden wij aanvankelijk niemand die met ons kon spreken. De inwoners riepen ons na. Engels, Portugees, Hollandees, Fransees omdat we op de reden wel vier schepen zagen liggen, besloten we daar naartoe te gaan. Doch onderweg kwamen we een zwarte man tegen, die ons in het Hollands aansprak. Hij vroeg ons waar wij vandaan kwamen. Ik vertelde hem dat wij ons schip hadden verloren. Toen vroeg hij of wij al bij de makelaar van de VOC waren geweest. Ik antwoordde hem dat ik hier vreemd was en de lieden niet kon verstaan. Hij vertelde mij toen dat er gisteren ook al twee matrozen van mijn volk waren aangekomen. Hij is in Muscat aangekomen en uh, daar kon hij niemand verstaan. Hij zag in de verte een paar schepen uh, in, uh, op de reden liggen... en dacht ik moet maar zien om aan boord van die schepen te komen. En werd onderweg op een gegeven moment opgevangen door iemand die Nederlands sprak. Dat is natuurlijk een, een, een curieus moment in dat verslag, dat zijn eerste opvang... Uh, meteen raak was. Het bleek dus dat ze werden opgevangen... door iemand die ook voor dezelfde VOC-agent werkte. En die VOC-agent, toen, dat is waarschijnlijk een Indier... die heeft eigenlijk heel erg goed voor ze gezorgd. Die vond dat ze maar een dag of tien bij hem moesten blijven... om eerst eens een beetje uh, op verhaal te komen... en, en wat te eten. En, en Ze moesten hun wonden hun laten genezen. De verbranding moest wat, wat minder worden. Maar wat hij vooral deed, was hij gaf ze... Uh, lappen stof waar ze dus hun eigen kleren uh, van moesten naaien. Na het eten gaf hij ons enige lappen stof, zodat ieder voor zich een broek, een overhemd en een muts kon maken. God de Heer zei geloofd en gedankt voor zijn geleide tot dusver. En tijdens dat uh, naaien is er een ander plan opgekomen. Men hoorde dat er de volgende dag een Arabische vloot zou vertrekken. En zei toen tegen de makelaar, wij genezen ook wel aan boord, uh, wij gaan liever door. En ik wil dat ongeluk graag eerst rapporteren aan de resident in Karg. In het Nationaal Archief in Den Haag spreek ik met Diederik Kortlang. Hier wordt de administratie van de VOC uit de 17e en 18e eeuw uit Amsterdam en Batavia bewaard. Nou, Op de rug van dat hele dikke boek, straat, wat, wat ja. bijna 20 centimeter dik is... daar, daar heeft het boek een uh, mooi nummer en een jaartal. Ja, het nummer is 29, dus het geeft al aan dat je al 21 tot 28 hebt. Uit 1765. Dus het zijn dus afschriften. Het zijn niet de originele brieven. Die zijn in Batavia uh, achtergebleven. En daarmee konden de bewindhebbers de zaken in die controleren. En uh, dat zijn dus de correspondentie van die, al die comptoiren. En hier hebben we de de waar Kareek. En dan zien we een brief, een afschrift van een brief. Aan zijn hoogedeleid leidt een hoogedele grootachtbare... en wijdgebiedende heren. Petrus Albertus van der Parra, gouverneur-generaal... benevens de wel edele heren raden van Nederlands-India. Dus hij schrijft een brief aan de gouverneur-generaal... en zijn uh, raden, een soort college. Het is uh, geschreven uit Kareek op 5 oktober 1763... En daarin vertelt hij dus over de eh, schipbreuk, waar hij dat op dat moment van op de hoogte is gebracht. Hij is daarvan op de hoogte gebracht, de heer Boesman, door eh, onze Cornelis Eijks. Want die is eh, nadat hij dus eh, zijn overlevingstocht had gemaakt, op kantoor gekomen om te vertellen wat er was gebeurd. Nou, wat zegt hij dan? Hij zegt: uh, De eerbiedige tekenaar, dat is hij dus, Boesman, vindt zich bij deze occasie het verplicht, uw hoogedelheden tot zijn sensibel leedwezen te berichten... dat het schip Amstelveen, kapitein Nicolaas Pietersen van Batavia... naar deze plaatsen gedestineerd... den 5 augustus deze s s'nachts gestrand is. Zodat van de gehele lading niets heeft kunnen geborgen worden... en zelfs alle papieren verloren zijn geworden. En van de 105 daarop bescheiden geweest zijn de Europesen... Er zijn 75 ongelukkig verdronken en 30 op een hout aan land gedreven... waarvan maar 8 zijn aangekomen. De resterende manschappen, die zich in een beklaarswaardere staat... hebben moeten nalaten, zullen volgens bericht van de stuurman vermoord zijn... of door gebrek hebben moeten sterven. Uiteraard moest met deze officiële brief worden vermeld... dat dat schip verloren was, dus dan konden ze dat afboeken... Dat is heel ambtelijk en heel officieel. En met enige leedwezen is dat dan medegedeeld. Uiteindelijk hebben zo'n zeven à negen mensen uh, hard gehaald... en die zijn van daaruit naar Muscat gevaren... en doorgevaren de Persische Golf in, naar, naar Karek, naar een klein eilandje hoog in de Persische Golf... waar de VOC een vestiging had. En Achter hem aan zijn nog een aantal drinkelingen in had gearriveerd. En die zijn ook op boten naar, naar Mascat gegaan. Maar van Mascat zijn die waarschijnlijk op Engelse schepen naar India gevaren. En van daaruit uh, hebben ze lopend uh, Negapatnam of Cochin en dergelijke bereikt... en zijn daar op schepen gezet naar, uh, naar, naar, naar Batavia. In de VOC-archieven vinden we ook een bijna complete personeelsadministratie... Dus zo weten we welke bemanningsleden er aan boord van de Amstelveen geweest zijn en welke het overleefd hebben. We kijken nu even op de pagina van de kapitein, de schipper, Nicolaas Pieters. Hier is bijgehouden wat zijn gage was. Wat nu merkwaardig is, is dat je ziet dat hij natuurlijk die laatste reis heeft gemaakt vanuit Batavia. Toen is hij vertrokken op 15 juni. Ze zijn gestrand, gezonken en hij is verdronken op 5 augustus, zeven weken later. En wat zie je nou in dit boek? Dat de VOC niet betaalt voor die zeven weken die hij heeft gereisd. Hij werd betaald tot 15 juni. Ik zeg het toch goed, hè? Ja, 15 juni 1736. Dat is de laatste inschrijving. Maar 15... En dat geldt voor al, de, al die opvaringen die zijn, uh, die, uh, zijn gesneefd. Daarom is uh, 15 juni het. Uh hier heb je nog eentje, deze, die Wassink, 15 juni, uh, ook afgeschreven. Dus de VHC heeft voor die laatste zeven weken gewoon niks betaald. Ook niks aan de weduwe. Ze hebben de, de missie niet gecompleteerd en daarom hebben ze niks gekregen. Ja. Nou ja, reken maar uit voor zo opvarende zeven weken niet uitbetalen. Dat levert alweer een uh, schadevergoeding op de verloren lading op, waarschijnlijk. En uh, onze hoofdpersoon Cornelis Eijks... die zou dus ook niks uh, betaald hebben gekregen voor die zeven weken. Hij heeft het wel overleefd. Ja, dat is volgens mij toen een hele zaak geweest... dat ze in eerste instantie hem daar niet voor wilden betalen. En dat hij uiteindelijk toch wel een vergoeding heeft gekregen. Maar in eerste instantie deed de VWC er ook moeilijk over. Dat hij, uh, ja, hij, hij had toen niet gewerkt, dus <laughs> hij werd er niet voor betaald. Hij had wel gewerkt, maar ja. het werk was niet afgemaakt. Nee, en, en, en die tochten doen we zijn als niet in zijn functie. Dus uh, die argumenten werd dan blijkbaar uh, toen gehanteerd. Maar in ieder geval van degenen die het niet overleefd hebben, daar hebben ze het sowieso van uh, weggehaald. Dat is dan wat we nu noemen de VOC-mentaliteit. Ja, dat was deel 2 van een drieduidige serie over de schipbeukelingen van het VOC-schip. Amstel Veen. Samenstelling Gilles Frenken, muziek en montage Arie Visser. Met dank aan de Nederlandse ambassade in Oman. Volgende week deel 3 over de eeuwenlange diplomatieke... en handelsrelatie van Nederland met Oman. U kunt deze driedelige serie op cd bestellen door 13.50... over te maken naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van de Amstelveen. Dus 13.50 naar Giro 444600 van de VPRO. Deze en andere informatie is ook terug te vinden op onze website. En ik heb nu Marnix Kohaas van de site... ...aan de telefoon om te horen wat er op die site Geschiedenis24 nog meer te beleven is. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag Paul, goedemorgen. Uh, ja, jullie hadden het uitgebreid over Mick Jagger vanzelfsprekend. Uh, wie op de website uh, gaat kijken, die vindt daar het interview... ...wat hij in 1967 voor het eerst in Nederland gaf. En dat was niet zomaar in een programma, nee, dat was in Hoepla deel 2... ...hetzelfde programma waarin Phil bloem voor het eerst met haar blote borsten in Nederland op de tv kwam. Ja, zelfs dat kreeg meer aandacht destijds dan het interview van uh, Mick Jagger. Maar het is dus wel op de website teruggezien. Verder, uh, uitgebreid aandacht voor de geschiedenis van de Oranjemarsen in Belfast. Die gisteren uh, weer werden gehouden. We hebben een prachtige film over de kinderpostzegels uit 1948. Mogelijk zijn ze ook bij u weer uh, langs de deur geweest. En we besteden uitgebreid aandacht aan Carré, dat 125 jaar bestaat. Je kan de hele aflevering van het beroemde, beruchte poëziefestival Festival in Carré, dat op uh, 28 Februari 1966 werd gehouden. Helemaal zien. Maar niet alleen dat. Uh, festival waarin bijvoorbeeld Simon Vinkenoog samen met Adriaan Roland Holst optrad en wat het een enorme impact had in, uh, in de Plaats van de poëzie in de jaren 60. Maar ook het uh, tegenfestival in Brussel, dat in september 66 werd gehouden, kunnen we nu helemaal laten zien uh, op de website. En dat is in een, in een uh, grote knokpartij uh, geëindigd. Uh, en uh, de arrestatie van uh, Johnny, de zelfkikker, Johnny van Doorn en uh, Hans Verhagen zijn uh, opgepakt. Nou, het in, uh, zijn prachtige beelden. Leuk om te zien. Dat hele festival is nu compleet te zien. Op dus geschiedenis24.nl Oké, okay, maar niks. Bedankt. En hiermee zijn we het einde gekomen van OVT voor vandaag. Straks na het lange nieuws, de perstribune van Max. Onder meer met Ilja Gort, wijnboer en journalist. En met Jacques Brinkman, de hockeyer. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Zelfstandig, ondernemend... En dan opeens. Luister naar mij, alsjeblieft. Bang en verdrietig. Ik word helemaal dan Niets helpt. Niets. Ja, één behandeling: electroshock. Onder kunstmatige condities wek je een epileptisch insult op. Luister vanavond naar de documentaire Geschokt. Zeg, het is weer gebeurd. Ik weet helemaal van niks. Electroshock. Vanavond, 9 uur in Holland Dok Radio. Luister nou naar mij: Radio 1.